1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tripoli is een Grieks militair vliegtuig geland... om de drie gevangen Nederlandse militairen op te halen. Dat heeft het Griekse ministerie van Defensie gemeld. Het vliegtuig neemt ook een aantal Grieken mee, die worden geëvacueerd. Het toestel zou rond half vier vannacht aankomen in Athene. De Nederlandse regering doet geen uitspraak over de zaak. Een zoon van de Libische leider Gaddafi zei afgelopen avond... dat de drie Nederlandse militairen in Libië vrijkomen... Volgens Saif al-Islam worden de militairen teruggestuurd... maar de Libiërs houden de Nederlandse legerhelikopter. De drie Nederlandse militairen werden vorige week zondag opgepakt... door aanhangers van Gaddafi... toen ze probeerden een aantal Westerlingen te evacueren. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland... moeten de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de provincie. In veertig stembureaus zijn fouten gemaakt... Van die 40 stembureaus waren er 37 in Almere. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd... omdat er minder stembiljetten in de bussen zaten... dan dat er stempassen waren ingeleverd. Voor de VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... kan dat net het verschil betekenen voor een restzetel. Waar de ontbrekende stembiljetten zijn gebleven, is een raadsel. De gemeenteraad van Alkmaar heeft het college van burgemeester en wethouders... naar huis gestuurd vanwege het vertrek van het ziekenhuis...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 Goedenavond, hartelijk welkom terug bij Kasteluna. Uh, wij zijn nog een uur bij u en dit is het, uh, het uur waarin luisteraars aan het woord komen. Uh, als u belt tenminste, dan kunt u ook meepraten. U heeft misschien het eerste uur ook gehoord en dat was met uh, Benno Tempel... de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. En daar in de zomer gaan ze iets heel bijzonders doen, namelijk de Zomerexpo... Dat woord is alleen al heel goed gekozen, hè, als je bedenkt dat het in de zomer gaat gebeuren. Maar uh, wat ze gaan doen is, uh, alle de kunstenaars uh, uit Nederland die dat maar willen... hebben ze uitgenodigd om iets op te sturen. Uh, en dan mag je gewoon amateur zijn, maar je mag ook een enorm gerenommeerde kunstenaar zijn. Dus iedereen door elkaar wordt uitgenodigd om iets op te sturen. En daar gaat dan een jury uit kiezen, een commissie gaat daar uh, werk uit selecteren. En die weten niet van wie het is, dus het is allemaal zonder aanzien des persoons. En als je dan amateur bent en je zit er toch bij, dan heb je natuurlijk een hartstikke leuke dag. Uh, als je professional bent en je zit er niet bij, dan is het wat minder leuk. Dus ik verwacht ook dat het vooral uh, mensen zijn die, die hun kans ruiken, die dan mee gaan doen. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan in ieder geval uh, nu ook over kunst praten en over uw kunst. Uh, misschien heeft u ooit wel een. Ik heb zelf bijvoorbeeld één keer in mijn leven. Nee, twee keer een kunstwerk gemaakt. Uh, het is niet zo dat ik dat per se zou willen tentoonstellen, want het is niet een enorm succes geworden. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te doen. Omdat mijn humeur ook heel erg bepaald werd door hoe het met het kunstwerk ging. Zoals het kunstwerk. Als ik dacht van nou dat is eigenlijk best aardig. Dan was ik vrolijk. En als ik daarna weer verpest, omdat ik verkeerde streken en verkeerde kleuren gebruikte. werd ik er ook echt chagrijnig van. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Dus het maken van kunst doet wel wat met je. Uh, ik heb laatst ook een kijkdoos gemaakt samen met mijn dochter. Die zou ik wel willen tentoonstellen. Daar ben ik wel behoorlijk trots op. Die is wel mooi geworden vind ik. Vooral ook door de tekeningen van haar die er omheen zijn gemaakt. Maar Goed, het gaat niet zozeer om mij, dus als u ooit iets gemaakt heeft... het hoeft niet, niet zoiets heel bijzonders te zijn... maar als u het toch mooi vindt, als u denkt... van dat zou ik best eens willen tentoonstellen... Euh, dan kunt u ons bellen. Het kan dus een schilderij zijn, of een beeld, of een wandkleed... of, of een jurk, of een ander modestuk, of een foto. Uh, als u uh, iets heeft dat u wel zou willen tentoonstellen... waarover u iets uh, wil vertellen, ook in Luna vannacht... dan kunt u ons bellen op 0800-1121... 0800 1121. En als u liever mailt dan naar casaluna.ncf.nl En u kunt ook uh, twitteren uh, En dat heet dan uh, Hashtag Casaluna uh, En uh, dan gaan we dat ook allemaal bijhouden En uh, mocht u iets leuks twitteren dan ga ik dat ook voorlezen Vannacht uh, Dus op nou ja, welke manier u ook maar wilt We, uh, we gaan daar iets mee doen als u ons Belt of mailt of twittert Um, uh, even kijken, we, we hebben volgens mij op dit moment uh, even uh, behoefte aan muziek. Want ik heb veel te lang gezit te kletsen. Uh, en ondertussen kunt u dan bellen met 0800 1121, bijvoorbeeld met uw kunstwerk dat u graag zou willen tentoonstellen. <coughs> Sorry, ik ga even hoesten. Maar de muziek, ja, daar heb ik een lijstje van, maar dat heb ik dan weer even niet voor me liggen. Dus ik ga u straks vertellen wat u nu gaat beluisteren. Album Going Back was dit uh, Phil Collins met Heatwave. Dat nummer is, uh, of dat nummer, dat album is in september 2010 uitgekomen. En uh, dit, dit, even kijken, het bevat allemaal covers van uh, Motown. Uh, van Motown uh, voornamelijk al, althans. En het klinkt authentiek, staat er dan bij mijn informatie vanwege medewerking van uh, de Funk Brothers. En dat waren de, de Motown studio muzikanten. Wij hebben het over kunstwerken. Um, uh, en de vraag is, heeft u een kunstwerk gemaakt ooit... mag recent zijn, maar dat kan ook heel lang geleden zijn... waarvan u denkt, dat zou ik wel eens willen tentoonstellen. Daar mogen andere mensen best eens naar kijken. En dat kan een schilderij zijn, of een beeld, of een uh, wandkleed. Nou, ik heb het allemaal al genoemd, die hele rij. Wat u maar verzint, uh, u kunt ons daarmee overbellen. 0800-1121, 0800-1121. En als u wilt uh, mailen, dan kan dat naar kazaluna.ncf.nl. En uh, twitteren kan naar hashtag kazaluna.ncf.nl. Uh, en uh, als u gaat mailen, dan kunt u misschien ook wel een foto mee mailen van het kunstwerk. Als u daar een foto van heeft natuurlijk. Want dan kan ik even meekijken. Dat zou gezellig zijn. En leuk. Uh, even kijken. Wie heb ik nu aan de telefoon? Dat is meneer De Nijs. Goeiedag. Goeiedag. Wat? Hoi. Heeft... Hallo. Hoor je het over kunstwerken? Ja. En uh, ja, ik heb zelf in 88 een uh, mooi trekker gemaakt. In 88? Ja. Je, weet het... je weet het nog precies. Ja, het nog precies een mooie moment in mijn leven meneer. En zit je, zit je er nu op toevallig? Wat zegt u? Zit, je nu op die, zit u nu op die trekker? Nee nee nee, want het was, het was het continue, het functioneerde niet zullen we maar zeggen. Maar uh, het was van Lucifer. Oh. Maar het was wel gewoon yin op gewoon Een redelijk grote Lusifers. Ja. En uh, ja, daar heb ik zeker twintig jaar over gedaan. Hoeveel jaar? Twintig jaar. Twintig jaar? En in 1962 In 1968 ben ik ermee begonnen. En uh, toen ben ik daar op doorgegaan. En uh, ja, dat dus, was zitten kijken, dat zoiets moois, hè? <laughs> ja. Ik hoor, en, uh, ik hoor een lach in uw stem. Een lach? Ja, niet? Je bent ja, gewoon vro vrolijk als u eraan denkt. Ja, ik ben nog niet Je bent. Het waait een beetje daar. Wat zegt u? Het waait een beetje. Ja, ik sta, ik sta midden in de polder. Ja, tussen de trekkers en de, de, bij de koeien. De velden. Het is net doen. En daarna nooit meer iets gemaakt met die lucifers? Nee, ja. Ja, dat dingen met Karamaldi in een krabba. Dat altijd feesten we het wel. En toen hebben ze dat ding gewoon uit achtertuin meegenomen. Hebben ze meegenomen? Hij is weg. Ja, dus ja, ik vind het nog steeds niet leuk om daar aan terug te denken, maar ja. Nee, ik kan me voorstellen, wel dapper dat u dan nu toch belt met Ja, Het waait zo. Nou, ik wou zeggen, het waait zo hard. Het klinkt een beetje uh, slecht. Dus ik, uh, ik wil u bedanken voor het bellen. Jo, ja, is goed, jong. Ja, bedankt, hè? Het is goed. oude, doei, jong. Doeg. Doe oh, doei. Doeg, het klinkt wel mooi, een, een trekker van de Lucifer's. Eh, hebben wij nog een telefoon nu? Nee, we hebben even geen telefoon. Dus uh, ik zou zeggen, bel ons. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.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 Is dit een Belgisch trio met een cover van uh, een liedje van Herman van Veen opzij. Dat had u wel herkent, waarschijnlijk Lezen. Dus, uh, die, die, kunnen, die kunnen mooi zingen. Ja, dat heeft u ook kunnen vaststellen zelf. Maar ik heb ze ook wel eens live horen. zingen. En dat is echt uh, de moeite waard. Wij gaan uh, bellen met mensen die uh, ons weer hebben gebeld. En uh, dat heeft ermee te maken dat wij die vraag gesteld hebben over uh, kunstwerk, dat u ooit gemaakt heeft. En waarvan u denkt dat is best de moeite waard is om voor andere mensen ook eens, uh, om door andere mensen ook bekeken te worden, om te tentoon te stellen. Dus. Uh, en de vraag is dan ook welk kunstwerk dat u ooit gemaakt heeft... zou u willen tentoonstellen. Bel ons op 0800-1121. Mail ons op ksaloena.ncf.nl of twitter naar hashtag Kazaluna. Ineke, goeienacht. Ja, Tineke. Oh, sorry, Tineke. Hoi. Hallo. Ja, ik heb niet over mijn eigen kunstwerk, want ik ben niet zo goed in... Uh... <laughs> ik heb wel een paar mooie dingen gemaakt, maar verder niet. Oh. Maar eigenlijk over een... Iemand die les voor mij heeft, is dus negen jaar, denk ik. En uh, uh, net voor de kerstvakantie vroegen haar ouders van... Uh, God, Ineke, uh, onze dochter kan even niet op de kinderopvang terecht. Maar ja, hoe moeten we dat oplossen? Want ze moet wel naar een muziekles. En zeg uh, ik, nou, oké, okay, dan mag ze bij mij in de les zitten, gewoon in het lokaal. En... Uh, tot vijf uur. Dus van kwart over drie... tot vijf uur zit ze bij mij in het lokaal. En ik geef mijn leerlingen... elke week een... Uh, een uh, liedje mee. En vaak met een blaadje of zo. En mogen ze nog zelf verder... inkleuren of versieren... of wat ze maar doen. En ik weet dat het meisje... heel mooi kan tekenen. Dus ik zei tegen haar... de eerste keer dat ze er zat... goh, ik heb een uh, wit blaadje... met maar één notenbalk... En dat is zo saai. Kun jij hem niet versieren? Mm -hmm. Nou, en toen pakte ze een gelpen van mij. Een mooie zwarte dunne pen. En uh, ze ging de tekst nalezen. En toen kwam er een prachtige tekening uit. En ze had van alles mee van thuis. Boeken, spelletjes en zo. En nou, sindsdien zit ze in mijn lokaal en zegt... Juf, yes, wat, uh, <laughs> wat voor liedje komt er vandaag? En ik heb dus de derde keer tegen haar gezegd... Uh, uh, meisje, jij bent mijn illustrator. Jij illustreert. En wat jij maakt, dat is een illustratie. Ja, en wat maakt ze ervan dan? Hoe doet ze dat? Het uh, tekent gewoon... Een, bijvoorbeeld het eerste liedje was uh, een heel kinderlijk liedje van Kokoek. Uh, Leef je nog? Hoeveel jaren heb ik nog? En dan nou, kijk je, oh, een kokoek. En dan kwam er een boom... En die had een vertakking over de hele breedte van het. Uh... Ik heb heel veel galm, daar word ik een beetje uh, ziek van. Oh, sorry, ja, ik. Uh... We gaan even kijken of we er wat aan kunnen doen, maar. Ja, graag. Ik heb geen idee of dat gaat lukken. Hadden we een nee. tijdje geleden ook al, dus wat met die apparatuur volgens mij. Maar goed, ga door, als, als het lukt. Oké, okay. nou, dus uh, een uh, boom met mooie bladeren ingetekend. En dan zit er een gat in de boomstam. En er zit een vogel in, een uil. En over de grond loopt een egel. En... Je ziet ook een beest in een boom. Het zal best een koekoe kunnen zijn. en zo. Dus ze kan goed tekenen, dat meisje? Ja, ja, ja. Want de schoolwerk lesgeeft daar hebben ze... Uh, alle kinderen in de onderbouw... hebben een, een beest mogen tekenen. Want ze heeft een kunstmaresse overgenomen... in het groot, op panelen. En ze hebben alle kinderen... vervolgens weer met verf mogen inkleuren. En verder heeft zij... Uh, aan de buitenkant van de school... ...de geschiedenis van het dorpje uh, uitgebeeld. Nou, en uh, zij was van de onderbouw op dat moment... ...het kind dat uh, volgens kunstnares de mooiste illustratie had. En die is toen in het groot, in stof, als een soort uh, uh, podcast bezig. Het, het is een, hoe ja, moet ik zeggen, een, een, een gestileerde pauw. Hm. Ja, mooi. Je je dus je handen insteken en het is in oranje en blauw en nog wat kleurtjes erbij. Ja, Prachtig. Klinkt, klinkt goed allemaal. Dankjewel voor de bellen, Tineke. Alsjeblieft. Dag, Goeiedag, hè. We gaan naar Ben. Hoi. Hallo. Hoi, met uh, Ben. Ja. ja, dag met Klaas. Hoi. En schilder jij ook of maak je kunstwerk in ieder geval? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb heel veel schilderijen gemaakt, uh, altijd. En ik ben er eigenlijk een jaartje of drie, vier geleden. Ik maak nog wel eens wat, maar ik ben er niet meer. Uh, ja, ik promote het niet meer zo. Ik ben ook professioneel geweest met wik-uitkeringen en alles. En ah ja. Ik heb, ik heb nu wat, gewoon wat minder tijd. Omdat ik uh, ja, ook de kost moet verdienen, moet maar zeggen. En dat ging met schilderen wat lastiger. Ja, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Ik ben autodidact, dus ja. dan heb je al weinig. Uh, toegang eigenlijk, tot het wereldje. Ja. En ja. Dus vandaar dat ik er wat, wat minder mee bezig ben. Maar in het verleden, tot, tot een aantal jaar geleden... heb je veel geschilderd. En is daar dan een kunstwerk bij... Uh, waar je met veel plezier aan terugdenkt... waarvan je denkt dat zouden meer mensen moeten zien? Ja, ja. Die is er, die is er zeker. Ik heb ook een website. Die heet benkunst.nl. Daar staat die op de voorkant. Benkunst? Ja. .nl. En dan staat hij op de voorkant. En dat schilderij is een beetje, ja, uit zichzelf uh, ontstaan. Nee, wacht even. Ik heb uh, gewerkt met uh, veel ecoline en uh, acryl en het allemaal door elkaar. En die heb ik gemaakt met een föhn. Het is dat blauwe dus werk? Ook... Ja, dat blauwe werk. Ik heb hem helemaal niet aangeraakt. Ik heb hem alleen met een föhn gemaakt. Oh, er zit ook wat groen en... in, uh, aan de bovenkant. Ja, er zit ook wat groen in. En zeg maar rechtsboven is een gewoon een heel mooi gezicht ontstaan. Ah oh, ja, kan niet. met een bril lijkt het. Ja, en, en, en een soort slang erachteraan. Ja. En, en ja, die hele compositie die, die, die, die, die is gewoon helemaal goed. En de kleuren passen perfect. En, en ik heb het niet aangeraakt. Is het dan ook een beetje toeval daarmee? Of uh, wist je nou heel goed wat je deed? Ik wist wel dat ik deed. Want ik, ik werk heel vaak zo. Maar dit... Dit, dit gezicht wat erin is ontstaan, dat, dat is wel heel erg toevallig. Als je verder doorkijkt in die website, zie je ook diezelfde techniek hoor, dat wel. Maar is dat gezicht dan, wat dit schilderij zo bijzonder en uniek maakt voor jou? Ja, ja ik, vind, ik vind het wel... Uh, ja, ik was er zelf gewoon echt een beetje stom verbaasd door van. Ja. Ik had het helemaal niet gezien, en pas toen hij echt opgedroogd was... Ja, ik zou, uh, en dat is geen gezicht wat je met een kwast kan maken of zo, dan wordt het niet mooi. Nee, wordt het. Wat wordt er dan niet. Want heel veel mensen werken natuurlijk wel gewoon met een kwast. Ja, maar dan zou je het zien, dan wordt het te nadrukkelijk. Ja, ja. Kijk, hier is gewoon. Ja, ik loop het nu zelf, ik heb hem nog steeds hier hangen hoor, want ik verkoop hem ook niet. Maar dat streepje van die mond, en net toevallig valt er genoeg licht op de lippen. En dan zit er net weer een donker stukje voor die neus. Zodat er een neus ontstaat, een beetje. Ja. Dat is, ja, dat, ja als, je, als je dat met een kwast gaat neerzetten... Ja, dan, dan zie je dat het is aangeraakt. Het ja. heeft een soort kwaliteit dat het gewoon niet is aangeraakt. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik, uh, de mensen kunnen even kijken op benkunst.nl. Ik dank je wel voor het uh, bellen, Ben. Oké, okay, graag gedaan. Ja, en leuk van. Dank je wel. Sorry. Doeg. Corine, Sloot, of Corine heeft uh, gemaild... En die zegt, beste Klaas, schilder is iets geweldigs om te doen. Ik stuur je twee foto's van schilderij die ik heb weggegeven. De kreeft voor mijn achterneef Erik. En een eigen interpretatie van het meisje met de parel voor mijn oude schilderleraar. Die be bewonderaar van Vermeer is. Ik heb ze zelf niet meer, dus tentoonstellen kan niet. Maar ik hoop dat ze ervan genieten. Ik ga eens even kijken. Oh, oké, okay, oh ja, ja, ja. Het meisje van Vermeer. Nageschilderd. Heel duidelijk, heel, heel duidelijk te zien, ja. En die andere... Eh, dat is een soort kreeft, denk ik. En uh, dat ziet er ook mooi uit. Een hele andere stijl ook weer. Ja, ik ben er uh, niet zo goed in om dat te beschrijven. Dus ik uh, doe dat ook maar even niet. Maar, maar Dank je wel voor het insturen en, uh, en, en goed om te horen dat je, dat je in ieder geval geniet van het schilderen. Even een ander mailtje nog. Beste Klaas, enige jaar geleden ben ik via een workshop in contact gekomen met Steenbewerken. Een jaar later heb ik bijgaand beeld gemaakt... Op het moment dat het beeld gereed kwam, kreeg ik een telefoontje... dat mijn schoonzus plotseling overleden was. Acute hartstilstand. Het beeld kreeg toen onmiddellijk de naam Heart of Life. Als Oda, mijn schoonzus, zou ik het graag tentoonstellen. Goed uh, van Ger. Even kijken of ik dat wel kan beschrijven. Dat is een heel glad be beeldje. Het is een, uh, in een groene steen gemaakt. De foto staat scheef. Die zou even moeten roteren, kijken of ik dat voor elkaar krijg. Nou, ik geloof het niet. En uh, ik, ja, het ziet er niet als heel groot uit, maar ik weet niet of dat zo is. Ja, het is eigenlijk een, een, een vrouwenpersoon, denk ik. Althans, ik, ik zie dat onderste deel als een, als een rok en een, een heel rond hoofd. Ja, uh, het is knap als je dat net ontdekt en je krijgt dat al voor elkaar. En dan hebben we nog. Hoi klaar. Staat hier, Hoi klaas. Dus ik ben uh, helemaal niet creatief. Toch is het me gelukt iets moois te maken. Ze komen niet op een tentoonstelling, maar hebben een goede baan. Uh, Eén is regisseur en de ander zit in de communicatie. Groeten van een trotse moeder. Kijken of we uh, een foto van dat gezinnetje zijn. Oh, dat zijn twee dochters. Nou, ik kan me voorstellen, Cindy en Wendy, dat je daar trots op bent als moeder. <lacht> leuk, leuk idee om dat ook op te sturen. Uh, we gaan naar uh, Gerard. Hé hey, klaas. Goeienacht, dat is een tijdje geleden dat ik jou gesproken heb. Ja. Hoe is het? Ja, prima. Hartstikke mooi. Ja, jij bent kunstenaar, hè? Klopt. En uh, uh, uh, wat, wat, wat vind jij nou het belangrijkste kunstwerk? Wat zou je heel graag willen tentoonstellen? Ik heb een keer een concept gemaakt... wat mij tot nu toe het meest bevredigt nog steeds. Dat is het, uh, het uitdenken van... Uh, van een mobiel Atelier, een houten woonwagen. Ja. En die woonwagen zelf is het mooiste kunstwerk? Dat is voor mij het meeste, het heeft voor mij het meeste profijt gehaald tot nu toe. En ook, ja, uiteindelijk is dat gewoon een, een constante performance geworden. Dat wordt tentoongesteld in de wereld, zou je kunnen zeggen. Je hebt een enorme galerie gevonden. Ja, precies. Dat is de hele wereld. Ja, hoe, zie, hoe ziet die eruit eigenlijk? Die meter lang. Um, de vorm van een grote holle boomstam, laat ik het zo maar zeggen. Hij is helemaal rond. Hij is helemaal rond, ja. Ja, bal van onder, dan zitten de wielen onder. Ja. Hey, dus je moet je eigenlijk voorstellen: een boomstam op wielen. Ja. Nou, natuurlijk niet zo zwaar als een boomstam, maar... Ja, eigenlijk het, het model van um, de, de, de, de Ierse Zigeunerwaard. De Ierse Zigeunerwaard. En heeft hij ook veel kleur eigenlijk? Uh, er zit een oranje zeil op, dus hij valt heel erg op. Ja. En verder niet? En voor de rest is het gewoon fijn eenvoudig, want hoe uh, meer dat je het uh, Tierland maakt, hoe, uh, ja, hoe meer dat het natuurlijk als, uh, als puur voor de clown gezien wordt. Dat is op zich allemaal nu erg. Het ja. is voor mij natuurlijk ook een praktisch, uh, een praktisch vervoermiddel. En uiteindelijk is het voor mij ook een, een, een, een, een ding wat ik uitgedacht heb om, om tegen heel de stroom in iets te doen wat mij heel erg bevredigend En dat geeft mij heel veel rust, dat op zich. Het is een heel andere manier van leven. En je gaat tegen heel de stroom in. Vorige week stond ik op een viaduct, hier vlakbij mijn geboorteplaats. En daar ja. rijdt dan een hele stroom met vele auto's onder. En dan denk je, ja, wie is in nou gek, weet je? Ja, ja, ja. En vaak zeggen oh, dan heb je die wagen of zo? Heb je het maar... gevoel dat mensen jou gek vinden? Ja, ja, we mensen vinden het toch ook wel een beetje, het is, het is natuurlijk, het past niet in het beeld waar je in zit ik bedoel, het is... Ja, die gaat dan met paard en wagen in, in, deze, in deze Red Race? Wie, wie, wie doet dat nou? Ik bedoel, heel veel mensen vinden het wel leuk, maar ze vinden het ook wel raar. Ja. Heb jij de laatste tijd nog veel schilderijen gemaakt ook? Ik ben bezig met een serie eigenlijk als antwoord op, um, op de aanslag... Ik zei altijd op de verkrachting van het kunstbeleid van onze overheid. heb ik een, een aantal schilderijen heb ik gepland. Die eerst heb ik ontworpen. Dat is dus een, een kopie van... Um, van plastic uit in uiteindelijk van, van Goch. En daar is dus een, een, een, een terras met uh, stoelen en tafeltjes en mensen. Ja. En daar heb ik een aanslag op laten plegen op dat uh, plekje. En dus de, de stoelen zijn omver gegooid, de mensen zijn verdwenen. Ja. En eigenlijk is dat voor mij een, een, een manier geweest om. Om dus de, het, het kunstbeleid, het besnoeien, het op het kunstbeleid, vanuit onze overheid om dat aan de kaak te stellen. En daardoor dus ook wel mee aan de te gaan. Ja, en waar, waar, staan, waar staat die aanslag? Die aanslag die staat een mij in de wagen. Oké, okay. oh, die kan je meenemen gewoon. Dus, uh... ja, ja, dus dat ah. is een, nog een klein ontwerp. En aan de hand van dat kleine ontwerp ga ik dus uh, een grotere serie werken maken. En ja, dan, ja dan, dan ga ik mee naar Den Haag en Amsterdam. Ja, en, en schilder je niet? Meer? Wat bedoel je? Schilderijen? Of heb je die nooit gemaakt? Ja, dat zijn schilderijen. Oh, dat zijn, oh, ik dacht dat het een soort uh, installatie was. Nee, is, nee, nee, nee. Nou. Dus, dus, ik, ik heb een kopie gemaakt van het oude werk van Van Hoog. Dus een van de dingen die hij maakte in de tijd dat hij in Arles was. Ja. En een van de taferelen is dus een, een caféterras. En op dat caféterras heb je dus allerlei. Uh, Stoeltjes en tafels en, en mensen die daar aan het drinken zijn. En dat is natuurlijk ook een heel bekend werk uiteindelijk. En dat heb ik gebruikt om, en ook natuurlijk in, in, in verband met de naam Van Gogh. Hey, en ook de kunst, hey, van Gogh, Theo Van Gogh, Vince, ja. de naam Van Gogh op zich is al een, een, een, een naam die toch bij heel veel mensen bekend is als... Nou ja, het dan Theo van Gogh. Bedoel, maar Vincent van Gogh heeft ook geen geheel de stroom in. Uiteindelijk is dat het gisteren ook een kunst geweest... wat die mannen alle twee eigenlijk gedaan hebben. Die zijn toch ook op hun manier... Theo van Gogh was natuurlijk ook een kunstenaar in die zin een schrijver. En een Ja. In? Maar, maar, goed, en maar in, in, de... in ieder geval heb jij dat kunstwerk van Vincent van Gogh gebruikt... en dat heb je uh, allemaal omgegooid en een aanslag op gepleegd. En dat is uh, het laatste werk dat je gemaakt hebt. Ja, precies. Daar ga ik een hele serie van maken. Oké. Okay. Ik dank je wel. Goede reis. Ja, dank je wel. Gerard, tot later weer, hè? Ja, doeg. Doeg. Ik doe nog één mailtje en dan lijkt het mij goed om even een plaatje te draaien. Uh, dat is een mailtje van Ronnie Visser. Die schrijft, helaas lig ik al in bed, maar in verband met deze leuke uitzending... iets wat ik wil exposeren. En hij heeft een paar mailtjes gestuurd, of een paar foto's meegestuurd. Uh, een van de vijf vrouwen op een rijtje met hele kleurige... Het, het is een heel mooi schilderij. Met heel veel kleuren heeft dat. Heel veel, uh, die hebben allemaal prachtige jurken aan. En blauw met rode, en een hele felle groene. Met een blauwe hoed op, met een rode sjaal eromheen. En iemand met een rode sjaal gewoon om het hoofd gedropeerd. Iemand met een andere blauwe hoed, nog een gele jurk. Heel veel prachtige kleren. Uh, mooi gezegd, ik, ik vind het moeilijk. Ik zou dat wel willen bekijken van dichtbij. En uh, even kijken, er was er nog eentje. Het was volgens mij een vrouw met een jurk ook. Nou, uh, dezelfde weer geopend, dat is niet zo handig. Flower Power heet het andere schilderij. Dat is een mevrouw uh, met een heel wit gezicht. Hele rode, fel gestifte lippen. Een rode bloem in het haar. En uh, daar, daaromheen. Ja, ik weet niet of dat nou. Ja, dat is denk ik een soort muts of zo gemaakt van felle bloemen. Heel, heel veel felle kleuren gebruikt deze schilder die daar nu in bed ligt. En die heet Ron Visser. Goed, uh, we gaan even naar wat muziek luisteren. En uh, dat is Big Friday van Billy Bonnie Prince. Prince Billy. Volgens mij zei ik het net verkeerd. Met Big Friday. Mooi, ik kent het tijd niet. Maar het is, is mooie muziek, vind ik. We hebben ook een mailtje, een mailtje binnengekregen van Mark. Mark Brandouw. En die, uh, die heeft een website opgestuurd. Uh, zoek even een kunstwerk eruit, Mark. Dat je zou willen beschrijven. En mail of bel misschien eventjes. Dan kunnen we het erover hebben. Uh, want er staan veel mooie foto's op jouw site. Beetje, ja, veel, veel foto's van gebouwen. Van, uh, van delen van gebouwen. Maar het is een beetje te veel. Ook oh, zie hier ook. Uh, dat personen voorbij komen. Hoe heet die dichter ook alweer? Ik weet, uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar um, Goed, nou ja, mocht je, mocht je daar nog wat over willen zeggen... en mocht je er één foto uit kunnen pikken... doe dat dan even, mail ons of bel ons. Maar ik ga eerst even naar een andere beller... en dat is mm, Rines. Ja. Hallo Rines. Dag. Nou, ik zat een beetje te slaan maar uh, ik sluister naar dat programma. maar uh, ik werd ineens wakker, dus uh, ik dacht ik zal eens even reageren. Je werd opeens wakker... Ja. Toen zette je de radio ik ben, uh, een aan. Een, uh, een <laughs> Normaal gesproken haken uh, ik een uur of 12 naar bed. Maar uh, dan werd het iets laat en die voetbal. En uh, ik dacht, nou ja, dan uh, ga ik ook maar eens reageren. Wat heeft Twente eigenlijk gedaan? Twente heeft met 3-0 gewonnen. 3-0, dus ze begonnen zo slecht. Oh, wat goed. Van Zenit, Sint-Petersburg, hè? Ja. Ja, oké, okay. dat had ik gemist. Nou, fijn om het even te weten. Uh, nu ja. naar de kunst, want jij werd wakker. Nou ja, kan geen toeval zijn. Kun je mooi wat vertellen over een kunstwerk dat je ooit gemaakt hebt... wat je graag zou ah, willen... Ja, ik... Ik heb nooit geen les gehad of zo. En ik ben altijd zomaar begonnen. Ik, ik doe nu al een jaar of twintig. En ik heb al uh, zoveel werk. Maar ik doe altijd uh, ja, met knikkers wel Met knikkers? Ja, met knikkers. In schilderijen? Zegt u? In schilderijen? Ja? Gewoon op canvas en op, doek, op doek. En uh, ook uh, met hout. Maar, maar plak je dat er dan op? Ja. Oh, grappig. Ja, dat is wel uh, moeilijk om dat vast uh, te krijgen, maar uh, het lukt wel. Ja, als je goede lijm hebt, dan lukt alles. Ja, dat is geen lijm, maar het is iets speciaals. Dus. Oké, okay. en, en wat maak je daar dan verder mee? Is het allemaal abstract of maak je er ook... Uh... Nee, ik maak ook... Uh, ik heb ook een boering gemaakt en zeg maar zeggen. En dan doe ik er ook weer mee glitter. En uh, dan maak ik van de brin aan oog van die knikker en uh, daar verwerk ik knikkers in. Ja, en ik heb verschillende schilderijen gemaakt en dan doe ik bijvoorbeeld achter die knikker, zo'n dus doorzichtige knikker dan doe ik Rembrandt erachter, van een fotertje. Of uh, een of andere zangeres erachter. Ja. En dan uh, ja, dat wordt het dat wel aardig. Hoe, hoe verzin je dat nou? Joh? Ja, ik heb ook meegedaan in atelier, daar heb ik ook zo'n blad van. En toen heb ik het in het museum hangen in Nijmegen, omdat, en dan vonden ze heel geweldig. Hè? Ik, dus had ik de aanmoedigingsprijs gekregen. Want heb je dat zelf uh, geleerd of heb je op een academie of zo gezeten? Nee, ik heb helemaal niks, nooit geen gehad. Ik ben al... Uh, ik doe gewoon maar uit mijn eigen en ik ben gewoon... en er, altijd komt er wel iets uit. Wat en dan de ene keer is het gezicht en de andere keer is het abstract en... Uh, ja, en die kleuren hebben altijd mooi, want ik zeg, ik heb uh, meegedaan aan zijn wedstrijd, en dan kreeg ik de aanmoedingsprijs. Dat vond ik hartstikke leuk, natuurlijk. Ja, kan me voorstellen. Dan uh, heb ik in Nijmegen, in, of in Nijmegen, ja. Daar heb ik een museum hangen, dus... Uh... Nee, in Apeldoorn was het CODA-museum. Apeldoorn was het CODA-museum. Nou, ook mooi. En, uh, ja, dat was mooi. En, uh, ook met knikken en allemaal, uh, en ook met, uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, Daar pak ik al in, folie. Ja. Dat plak ik er ook op en dat kreeg ook een effect en, uh, en dan weer glitter over een verf. Ja, was het, niet, zelf... was het niet in Amstelveen trouwens? Want dat museum is in Amstelveen, hè? of in Apeldoorn hebben ze ook weer een museum? Ja, in Apeldoorn, het, dat is het, uh, het Coda museum. En in, uh, ah. in Amstelveen is het Cobra. Oh. <laughs> Dus ja, ik, ik ben een de de beetje doof aan het worden. Ik ben wel echt be een professioneel. Ja. ja, sorry, ik, zat even, ja, ik dacht inderdaad ik dat ik ik ik je kopen. Maar goed, maakt niet uit. Um, uh, even, hoe lang doe je dat al? Ik doe het van 89. Vanaf 89? Ja, ik heb zoveel schilderijen. En, en hoe? Ik zou het ook wel eens Dat dus daarom hoorde ik. Ik was alles wakker, van expliceeren, maar het schijnt dat het toch niet echt. Uh... Dat het niet echt is, want ik dacht, nou, daar kan ik wel eens een keer een kans wagen... om nog eens een keer een schilderij op te sturen. Nee, ja, dat was de zomerexpo, hè, in Den Haag. Ja, alleen, ja. alleen ben je voor dit jaar te laat, want de, de inzendingen... Oh, dat ben te laat. Maar volgend jaar gaan ze het weer doen. Dus moet je nou. even, even in de gaten houden. Want wat ja. ze daar doen is dat er, uh, nou ja, iedere kunstenaar in Nederland mag aan meedoen. Als je denkt van, ik ben goed genoeg, dan stuur je gewoon kunstwerken op. Dan ja. is er een commissie, een jury... Die gaat het allemaal bekijken, die maakt voorselecties. Nou, uiteindelijk worden daar dan 250 werken van geselecteerd. Ik geloof dat er nu ruim 4000 inzendingen zijn. Oh ja, ik en ze doen dat zonder aanzien des persoons. Ze weten niet naar, naar wie, wiens ja. werk ze zitten te kijken. Kijk, zoiets vind ik wel leuk natuurlijk. Nou, volgend jaar dus, hè? gemeentemuseum eh, Den Haag. Ja, ik heb er niks van gelezen of zo, dus ik dacht ik zal eens reageren. Ik, ik bedoel, ik heb best wel een aparte schilderij. Ja, het is dus goed dat je, dat je even wakker geworden bent dan, hè? Ja, zeker. Ja. ja. Want als je, als, je, als je met die kunstwerken bezig bent, tot slot nog even... hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe voelt dat dan? Is dat, is dat iets hartstikke leuk nou, om te... Ik zou je vertellen, ik zit op een het, Tenminste, een vlieringetje is dat. Maar een meter bij een meter zo'n beetje. Oh. de bak de ruimte heb. Ja. En dan uh, begin ik gewoon. Ja. ja uh, je vergeet alles en de tijd die vliegt. En uh, ja, ik ben zo maar een beetje trots van je, zeg maar. Wat leuk. Ik zou het wel zo... Heb je een mail? Ik zou het wel zo... Ik heb ook. Uh, Site, maar daar oh. binnen oude en al schilderijen die erop staan. Oh, zeg even gauw, dan ga ik nog even kijken. Oh, Zeeland.net. Zeeland.net? Ja. En dan uh, er staat er een weblog of zo. Ja. Zeeland.web en dan? Weblog? Ja, en dan moet je PeopleSite nemen. Wacht even, hoor, dat is wel heel ingewikkeld. Ja, dat is heel moeilijk. <laughs> er staat op Zeeland.net, zeg maar zeggen, en dan zie je weblog. En dan zie je PeopleSite. Als je dat op klikt, op die weblog. Site. Ik zie al, ik zie al, om te beginnen al geen weblog daar staan. Nou ja, we gaan, ik ga, webmail, web, web ja, webmail nou, zie nou, ik wel. Ik kan maar zien hoe je erop moet komen, maar als je het eens wil zien, maar ik zeg, dat zijn al ouder, want... Ik zeg nog even je naam. Eh, uh, de pachter. Nemo? Nee, Rienus. als je dus uh, nee, die die in Zeeland net op, erop kijkt, ja. dan zie je dus uh, wat ik zeg, die weblog. en dan ga je naar de A. <laughs> en dan zie je atelier, of tenminste atelier met is zonen dan. dat heb het niet. En, en, en dan staat er, als je bij de A dan indrukt, dan zie je. Atelier M.J. De Pachter. En da, daar staan er een stelletje schilderijen op. Er staat ook de boerinnetje op en je knikkers en met dingen. Nou, ik ga het ding opgeven, maar. Maar ik wil eerlijk zeggen, ja, dat zijn al ouder. Ik heb al wel mooier gemaakt. Dus. Wacht even. Nu gebeurt aan de A. En dan atelier... Ah, en dan zie je bijna van onder zie je atelier M.J. de Pachter. Ah, wacht even. Ik ben nou, ja, nu ga ik nog even toe. Ja, het is misschien een hele saaie radio, maar ik ben nou zelf benieuwd. <laughs> atelier M.J. de Pachter. Ja. ja, klopt. Het kan wel handiger, hoor, dit. Nou, uh, handiger, <laughs> ja, ik heb er geen verstand van, mijn zoon doet dat altijd. Maar ik zeg, ik heb er zo, Oh, dat, dat ziet er leuk uit. In, maar dat is niet zoveel, maar ik heb het wel... Uh... Mooi zeg. Alleen, ik zie nog geen knikkers. Ja, maar die zitten er wel in, als je goed kijkt. Uh, moet moet beter kijken. Oh, hier, die mevrouw heeft een ketting om. Ik zie nu een mevrouw met een ketting om. Zitten daar ja, dan knikkers maar in? die heeft geen knikkers. Oh. Hier zit een boerinnetje staan, een soort boerinnetje. En die heeft knikkers. En dan zie je een meisje en een jongen staan, die heeft ook knikkers. <laughs> een boerinnetje? Ik, ik, ik, ik zie wel. Ja. Uh, ik zie een met een ketting om. Nou ja, uh, dit ja, wordt een beetje voor een mensen. Ik is wat groter. Voor mensen die het niet kunnen volgen... Dat is beetje... nee, net de verkeerde. Dat, dat is niet veel, maar er zijn er maar een paar. Ja, dan moet je eigenlijk terug naar... Uh, dan heb je de verkeerde, want die ketting... Dat is, dat is niet veel bijzonder. Oh. En er staan ook, ook niet veel knikkers op. Maar ik, als je het net voor gaat... <laughs> dan zie je er een zootje. <laughs> zeg maar. Nou ja, we gaan nog wel eens kijken. Hey, hartstikke bedankt. Ja, voor okay. het maar dan heb je net de verkeerde site, want ja. hij doen we toevallig met x. Oh, nou ja, het was niet niks hoor. dan moet je maar eens kijken naar dat andere, dat is veel mooier. Er is ook een expressie, een, een impressie van een expositie bij. Nou ja, het ja. maakt niet uit. Dat is, uh, is een filmpje. Ja, precies, dat zat, zat ik net te bekijken. Hey, bedankt voor het bellen. Slaap lekker ja, zometeen. En, uh, en En, uh, nou ja, wel dicht tot later een keer. Ja. Oké. Okay. Het is van leuke uitzending, dus uh, bedankt. Dank je wel, dank ik ga door naar Memo. Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Is uh, is dat uw naam Memo? Ja hoor. Ik vind het leuk dat één uh, keer in uw programma kunstenaars ook kans krijgen om zeg maar uh, deba debatteren of uh, verschillende kunst te spreken. Wat maakt u dan Ja, als u het toch ik probeert. Maak, ik maak uh, abstracte uh, schilderijen. Ik zit al een uh, hele leven in kunst. Ja. En uh, voor de eerste keer heb ik aan mijzelf uh, opdracht uh, gegeven. Dat is, dus u maakt werk als kritiek op, de, op het beleid van de politici? Klopt, omdat ze, hoe moet ik zeggen, door die ze willen kunstenaars een beetje beperken in hun werken. Ja. En waarom bent u dan minder abstract gaan werken? Nee, ik blijf trouw aan abstract. Ja. Maar door die ontwikkeling en ik ga wel één of twee schilderijen maken dat een uh, beetje politisch uh, geïnspireerd zijn. Ja, ja, politieke schilderijen. Ja, een realistische beeld kun je beter uh, omschrijven dan, uh, dan uh, abstract. Ja, dan snappen meer mensen het in ieder geval wat u bedoelt. Wc-potten. Ja, en uh, als ze willen die schilderij kopen, dan moeten, moeten ze wel dikke prijs betalen. <laughs> en die prijs kunt u wel zelf be bepalen. Oh, ik of zij? Jij ja, kan wel dat u bepaalt. Ja, dan zou ik het eerst even moeten zien. Is het maar, en dan uh, wc pot Hoe komt er op wc-potten? Omdat uh, dit een beetje pro provoceren. Ja, dat. Uh... In, in zit zitten te poepen. Daar. <laughs> u vindt zelf gelukkig ook grappig. Ja, het is ook wel grappig. Uh, en nog, nog heel even naar de abstracte werken... die u normaal gesproken maakt. Is dat met veel kleur? Of wat, wat maakt u? Er is veel kleur en vele kleuren. En uh, al heel uh, vroeg... Uh, alle kleuren had heel veel... Uh, indruk op mij. En dat was ook bepalend dat ik... Uh, mijn leven kies om kunstenaar te worden en met kleuren te werken en, uh, ja. W waar komt u eigenlijk vandaan? Ik kom uit voormalig Joegoslavië. En woont u uh, sinds de oorlog hier? Ik woon bijna twintig jaar. Twintig jaar. Ja. Maar nog steeds mijn excuus voor... Uh, Slecht Nederland. Nee, ik kan het prima verstaan. Ik kan het prima verstaan. Ik ben geen talent voor vreemde talen. Maar kunst is Mij een taal universele taal. Hè. Mijn taal zijn kleuren. Ja, precies. En ik, ik probeer met mensen via kleuren te communiceren. En lukt dat een beetje? Jawel. Ja? Jawel, tot nu toe wel. En uh, ook in Nederland had ik heel veel leuke kritieken. Ja. Nou, nou was de vraag... Ja. Uh, is er een bepaald kunstwerk dat u graag aan anderen wilt laten zien? Heeft u dan een, een kunstwerk uh, in gedachten? Ja, ik wil alle mijn kunstwerken <laughs> laten zien. Ja, maar u moet er eentje kiezen. Maar de reden is uh, dat uh, ik ben al, tijd dat ik hier uh, woon en werk. Ik ben autonoom, dus ik ben niet lid van een uh, vereniging of zo. Dat vind ik, vind ik niks. Mm -hmm. Ik vind gewoon onaanvankelijk mijn weg uh, doorgaan. En dat lukt goed? Jawel. Nou. Wel, omdat. Uh, zeg maar. kunst. Heeft geen. nationaliteit. of. Uh, politiek uh, ja. kleur of zo. Behalve die van de wc-potten natuurlijk. die heeft wel een beetje een politieke kleur. Ja, maar kleur. dat is mijn antwoord op uh, politiek. Heeft u een website? Wat zeg Heeft u een, u? een website? Ach, jammer. Anders ik even in, die, in die geval ben ik ook uh, anatom. Ik wil niet meen, meedoen aan die zeg maar laatste de, decennia's uh, ja. me, uh, medium internet ja. of zo. Dat kun je me wel primitief noemen, maar <laughs> ik blijf trouw aan uh, brieven schrijven. <laughs> ja, dus, dus u twittert ook niet? Ook niet. Ik heb in thuis alleen in kleine radiotje dat ik vaak naar Casaluna wou. Nou, daar zijn we heel blij mee. Ja. Dat Twitter leidt alleen maar af. Ja. Ik dank u wel. En ik bedank ook u voor die kans om te kunnen spreken. Ja, nou, ik vond het leuk om met u gesproken te hebben. En ik, uh, ik hoop dat het heel goed gaat met, met die twee politieke... Ja, dat doe ik. Meteen. Okay. Ja, ze nou. hebben het allemaal gehoord. Ik dank u wel. Dag. Memo was dat. Dag. Dag. Ronny. Oh, hey. ik hoor mezelf, geloof ik, terug. Oh, dat is de radio. Ronnie heeft de radio aan. Nou, ik zet het geluid uit. Heel goed. Ja, Ik denk, de daar praat iemand... Leuke man die we net uh, hadden, hadden. Ja. Ja, ja. Uh, Memo, ja. Jammer, jammer dat de mensen niet meegaan in de moderne tijd. He? Is dat jammer? Uh, nou ja, als ze blijven een beetje steken, Ze kunnen ze zelf niet promoten zo. Nou, dat, dat, ik had graag even op een website gekeken, maar ik vind het ook wel weer mooi dat hij dat doet. Dat vind ik wel mooi. Ja, maar als je wat, als je appje wat te verkopen hebt, moet je natuurlijk wel toch uh, met de media meedoen. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ja, ik, nou ja, goed, misschien redt hij het wel zonder. Dat, dan is het helemaal mooi. Dat zou mooi zijn. Dat is tegenwoordig. Maar waarvoor ben jij, Ronnie? Ja, nou, ik, uh, ik ben een boosjesfreak. Ik, ik, ik, ik verbouw bootjes, ik dat uh, is mijn hobby weet ja. je uh, en dan verwend een luchtig verfraaien van kinderen die hebben ook helemaal botertje aan het meerdal Ronnie ja. ja de lijn is ontzettend slecht je, je, oh. je valt af en toe weg heb je nog een andere telefoon toevallig of? Uh, ja heb ik wel ja. kan je kan dat je maar ik... nou, anders ga je van in de eigenstanders ik zit op mijn boot. Oh, oké. Okay. Misschien dat het nu beter gaat. Nou, we gaan het proberen. Nou. Kun je me verstaan? Ja, ik kan je verstaan. Maar ik, ik weet niet al, nog niet helemaal zeker of het beter geworden is. Maar jij bent een bootjesfriek? Ja, nou, en, en, en, en dat vraag ik mijn verhaal wel eens van. Ik, ik heb het vroeger al gevaren. Ja? Op zee. Heel veel rijden. Inmiddels zee, zeggen En dan. dan, dan mijn vrouw ook al een Dat is eigenlijk het ja, Ik wil echt wel een schilderij voor het uh... trouwens. Ronnie? Ja? Ja, het, ik vind het ontzettend lullig, maar er valt heel veel weg. Dus ik kan het bijna niet volgen wat je vertelt. Nou, dan moeten we er een eind aan maken. Ja, het, het spijt me zeer, maar ik begrijp dat jouw vrouw schilderijen maakt. Ja. Heeft, heeft zij een website? Oh ja, ja. Dat, dat moet je dan wel doen, hè? Dat is een probleem, hè? Ja, dat is waar. Ja, maak uh, een website en doe het leukste mee. Ja. dat dat het contact niet. beter. Nee, valt... Ik valt, kan het wel net verstaan, maar het is wel echt een aanslag op ons gehoor. Dus ik, ik ga toch, ik ga toch uh, bedanken voor het gesprek. En, uh, nou ja, veel plezier op het water daar. Oké, okay, hoi. Doeg. Ja. Oh.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 Amazing was dit van Seal uit november 2007. We hebben toch uh, Ronnie nog uh, even aan de telefoon. Want het, op de een of andere manier schijnt de li lijn nu beter te zijn. Dag Ronnie. Op de schijnt de li lijn nu beter te zijn. Ik hoor mijzelf luid en duidelijk. Beter, ja, ik hoor mijzelf luid en duidelijk. Nou, ik ja. ja, ik gooi het geluid om de vrezen uit, zacht jullie. Ja, ik gooi het geluid om te vrezen uit, zacht jullie. Ja. Of ga echo, hè? Ja, Dat maar nou beter? ik kan je wel beter verstaan, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. En ik vind het Toch? ook altijd wel leuk als ik mezelf nog even terug hoor. Maar dat is nu weg volgens ja. mij. Ja, het is altijd leuk hè, Om zelf te horen. Ja, nou, dat vind ik. Ja. ik. Maar vertel, maar, je, je vrouw maakt prachtige schilderijen. Zover waren we ongeveer. Nou ja, dat, ik vind het wel aardig wat ze doet. En uh, ze, ze heeft een jaar of vijf op, op, op, op schilderles gezeten. Heeft ze heeft, heeft kennis gemaakt met allerlei technieken. En uh, daarna krijg je dat uh, af te zien. Ja. En, ik ben, uh, ben al bezig met, uh, met, met het uh, ja, perfectioneren van een van, van bootje. Een zeilscheefje is dat, een, een, een zeeschoutje. En dan heb, vroeg ik een bepaald moment, ik, ik, heb, uh, ik heb dus heel, heel lang gevaren, vroeger. Ja. En dan heb ik een bepaald beeld van iets, weet je wel. En toen heb ik gevraagd van joh, kan je dat schilderen voor mij? En dan heb ik een beeld voor me dat je voor anker ligt in Italië, ergens in de Middellandse Zee. Ja. Dan lig je dus vlak bij de haven, maar je, mag, je kan niet binnenkomen in de haven omdat, omdat het te druk is in de haven. Dus er liggen te veel schepen, dus je moet wachten ja. om je lading te lossen. En dan lig je dus eigenlijk vlak bij zo'n haven voor anker. En dan zie je eigenlijk de, de, de, de weerspiegeling van het stadje, de kroegjes en alles wat, wat daar is, uh, in het water. En de, ster, de, de mooie sterrenhemel ja. die je daar hebt in de Middellandse Zee. En heeft je vrouw dat en, geschilderd? Ja, en die heeft dat geschilderd en eigenlijk precies zoals ik dat, dat beeld ook voor me had. Ik heb het haar verteld. Ik heb haar dus alleen maar verteld van, dat heb ik gezien. Dus zij Vlak heeft een van... enorm inlevingsvermogen. Ja, ja, super. Ik heb haar alleen gezegd, je ligt dus verankerd met een schip vlakbij een havenstadje. Ja. Waar heel veel kroegen zijn, restaurantjes en waar heel veel leven is. Hè? Ja. Het Italiaanse leven, je kent het wel. Uh, en een prachtige mooie sterrenhemel met, met een mooie... Maar, uh, ja prachtige open hemel, zoals je dat kent in de, in de Mediterranean. en dan lig je daar met je schip maar je kan er niet bij komen, weet je hoor, want je ligt van anker, ja. weet je, dus je hebt dan een bepaald verlangen van, want je hebt twee of drie weken heb je op zee gezeten, ja. maar je moet nog een dag wachten voordat je de haven in kan, want je wil graag uh, uh, ja, de kroeg in, een barotje drinken en uh, gezelligheid, ja. maar dat kan dan niet, dat maakt ook niks uit. Want en dat daarna... heeft zij allemaal prachtig weergegeven in zo'n schilderij? Ja. Ja, dat heb ze, nou, ik heb dat in mijn kastje in mijn boot staan. Dat, dat, staan achter, dat, is, dat is een kookgedeelte. Dat is een, daarachter liggen allemaal pannetjes. En, en dat heeft zij ingeschilderd op, op gewoon op hout. En, en wat je eigenlijk ziet, is, is, is, is dus een uh, mediterrane sterrenhemel met heel veel sterren. Ja. Met heel veel gloed. En dan zie je een soort zwarte lijn, dat is de kust. En die kust is eigenlijk uh, onderverdeeld in allemaal. Uh, met licht, die, die weer spiegelen in het water. Hè, zeg maar. Dus de, de, de, de, de logo's en, en, en de reclameborden van, van de. Die kom je café's. weer tegen in het water. Ronnie. Die kom je weer in het water als het ware tegen. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Ja. En ja, nu hebben we een fantastische lijn. Ik ben er heel ja. blij mee. Maar nu moeten we toch weer ophouden omdat het programma afgelopen is. Ja. Nou, ja. nou gehad. Je hebt geen geluk, ja. hè? Maar geen we zin. hebben nou toch Ik wel een heb... mooi beeld van dat schilderij. Ik dank je maar, wel voor het je, je dat als je dat wel hebt. En, en, en dat vond ja, ik mooi. Nee, het nee, nee. Ik moet, dat... ik, moet, ik moet nu echt ophouden. Want ik moet nog een antwoordapparaat gaan inspreken. Dank je wel, hè. Hey, Goeiedag. Goeie. Het Ja, dat antwoordapparaat is, morgen voor, is voor Lex Bolmeijer, die je morgen presenteert. En dan praat met Sig Sigrid Bousset, directeur van de Brusselse literaire vereniging Het Beschrijf. Zij presenteert het boek, meer dan ik mij herinner, gesprek met de 88-jarige schrijver Ivo Michiels. En, uh, nou ja, dat is een, een, een Belgisch schrijver, dus een modernistische, experimentele schrijver. Een van de grootste van de 20e eeuw en meester van de experimentele taalbouw, zoals weet u dat ook meteen. Uh, ga ik nu even wat inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, Sigrid eh, Bousset eh, heeft veel gesprekken gevoerd met Ivo Michiels... en die vervolgens beschreven, dat boek is nu af... met welke schrijver zou ze zich nu graag euh, euh, willen... Euh, hoe zeg ik dat nou? Met welke schrijver zou ze nu graag euh, ontmoetingen willen hebben... en daar dan weer een boek over schrijven? Ik weet dat dit voor jou persoonlijk ook een heel bijzonder gesprek gaat worden... en ik, uh, ik wens je daar heel veel plezier mee. Je verheugt je er erg op, het wordt vast leuk. Ik wens jullie een goede nacht en uh, nou, tot later weer. Dit was Casaluna, zometeen Nachtzuster van Max met Astrid de Jong. Goeden